Regisseur de Kok, van het alloude politiebureau aan de Amsterdamse Wijmoestraat trok met een vrevelig gebaar een procesverbaal uit zijn schrijfmachine... en wierp het in de lade van zijn bureau. Hij kwam met zijn stoel vandaan, slenterde naar het raam... en bleef er staan, zachtjes wiegend op de ballen van zijn voeten. Dick Vledder, zijn jonge collega en trouwe hulp, liep op hem toe. Op zijn gezicht lag verbazing. Heb je geen zin meer? De oude regisseur bronde. We brengen veel te veel tijd achter die schrijfmachine door. Wil je de wet veranderen? De kok schudde zijn hoofd. Elke regisseur is zijn eigen secretaresse. Verder lachte vrolijk. Een, een mooie met een uitbundige buste. De kok begint de opmerking. We zouden als regisseur veel meer vrijheid van handelen moeten hebben... en niet steeds gedwongen zijn in elke stap die we doen... elke actie die we ondernemen in rapporten en procesverbalen te moeten verantwoorden. De huidige advocaten zuren direct over onrechtmatig verkregen bewijzen en dat soort onzin meer... Bewijs is volgens mij bewijs en niets meer of iets minder. Zolang wij geen tortuur toepassen, dan maakt ze zich niet af en wees voor zich uit. Kijk, daar aan het eind van de steeg is onze lieve heer op zolder. Het mooiste en liefstelijke museum dat ik in Amsterdam ken. Maar om van het bureau uit daar te komen, moet ik door die steeg. En die is genoemd de Heintjehoek. Hoek, in zijn tijd een vervaarlijk en uiterst sluwe zeerover. Hij spreidde zijn handen. Kijk, daarin schuilt nu een brok symboliek. Waarvan? Van ons werk. Van ons werk als regisseur. Om ons doel te bereiken zouden we de vrijheid moeten hebben... om desnoods over vreemde wegen te gaan. Verleden keek hem beteuteld aan. Ik begrijp je niet. De kok zuchtte. Kijk eens. Jaren geleden behandelde ik eens een inbraak. Een inbraak in een groot magazijn van bondmantels. Echt een mooie kraak. Niet ruw en onbehouden, maar goed en degelijk uitgevoerd. Vroeger had je nog inbrekers die een vak verstonden. Uit mijn onderzoek bleek dat uit het grote magazijn... alleen de duurdere mantels waren gestolen. hermolijnen en netsen. En dat was heel selectief werk gegaan. De mindere bondsoorten had men gewoon laten hangen. Ik, uh, ik kende in het winnetje van de panozen maar één man die iets van kraken en van bond af wist. En dat was handig Henkie. Ik ging naar hem toe en ik zei hem dat ik hem verantwoordelijk achtte voor die kraak... en stelde hem voor mij de bondmantels terug te geven. <laughs> Henkie lachte me vierkant uit en vroeg mij... Hé, hey, waar is je bewijs? En die had je niet. Toen krok dus zijn hoofd. Nee, bewijs had ik niet. En ik nam hem toch maar mee naar het bureau voor het verhoor... Het leefde niets op. De enige commentaar van Henkie was, bewijs het me maar. Uiteindelijk bracht ik hem naar de cel en dacht na. Ik, uh, ik kwam toen op het idee. Ik belde het eigenaar van het magazijn op en vroeg hem of hij mij een partij bondmandels kon verzorgen van dezelfde kwaliteit en hoeveelheid die bij hem was gestolen. Dat kon, en nog dezelfde dag bracht hij mij de mandels. Hier, in deze receptiekamer, smeed ik ze wat onverschillig op een paar tafels en haalde handig Henkie uit de cel. Nou, zei ik tegen hem, wijzend op het bond. Hij nog wat te zeggen? Henkie slikte. Guts, zei hij. Hij is het toch gevonden? Vletter <fleden> schapen we het uit. Prachtig. De kop nickte. Ja, prachtig. Maar tijdens de terechtzitting sprak somber, ging de advocaat van Henkie furieus tegen mij tekeer. Volgens hem had ik als regisseur onwettige en ongelooflonde middelen gebruikt. Dacht Henk hier ook zo over? De kok lachte. Toen Henk hier de waarheid vernam, vond hij het wel een goede mop. Hij werd ook later mijn vriend. Toen hij zijn straf had uitgezeten, gaf hij mij te kennen dat hij op het rechte pad wilde. De oude regisseur ginnikte. Ik heb hem toen een baantje van magazijnmeester bezorgd. In hetzelfde magazijn waar hij had ingebroken. Hij weet er nog. De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. Vanaf de stappen naar het toestel nam de horen op en luisterde. De oude regisseur zag hoe het gezicht van de jonge collega verbleekte. Hij liep op me toe. Hé, hey, is er wat? In zijn stem trilde onrust. Vledder legde de hoeren op het toestel terug. Ze hebben een hoertje gevonden. Dood? Vledder knikte. Gewurkt. Zwarte Annie lag op haar rug. poedernaakt op het peesbed. Haar linkerbeen was iets opgetrokken. Haar bruine ogen in een iets gezwollen gelaat waren wijd open gespit. Om haar slanke hals zat een strak getrokken stropdas. Rood en van een opvallend dessin. De kok boos zich over de doden heen en ontdekte felle strangulatiestriemen. De oude speurder had in zijn lange loopbaan bij de Amsterdamse gezetje al vele slachtoffers van verwurging gezien. Hun autopsie door de dokter Russeloos bijgewoond en wist dat in het strottenhoofd van zwarte Annie vele kraakbegingen waren gebroken. Hij kwam weer overeind en ontdekte naast het peesbed een gebruikt condoom. Het wenkte fledder naar de bij. Laat alles fotograferen, en als straks ben Kreugen van de TOAD komt, laat hem dan ook dat condoom meenemen voor het laboratorium. Misschien zitten er nog een paar schaamhaar in en heeft hem mooi naar een bijzondere bloedgroep. Hij draaide zich half om en wees naar het lijk. En vraagt of hij die stropdas, zonder hem met zijn handen aan te komen, het liefst met een tang in een plastic zak wil stoppen. Ik moet nog eens nadenken wat ik ermee doen kan. Misschien komen we nog eens tot een sorteerproef met een speurhond. Vledder keek naar hem op. Ga je dan weg? De kok wuifde, ik ga even praten met Brabantse Truus, ze is de eigen resse van dit pandje. Hij wierp nog een blik in het dode gezicht, voelde een lichte emotie van verdriet en slenterde het kamertje af. Brabantse Truus zat ontdaan in haar vertuin. Haar gezicht zag bleek met rode oogrijntjes, zat gehaald. Toen de kok haar woonkamer binnenstapte, stond ze op. Dat moet die vent zijn geweest, sprak ze snel. Het is vandaag of vrijdag, nou, dan komt ze rond deze klok altijd dezelfde binnen aan uw bezoek. Wat voor een vent. Verabend ze schouders op. Een vent? Nog een poenerige kerel. Rijk, denk ik. Hij rijdt altijd in zo'n slevende wagen. Het is een vaste klant van Annie die geworden. Ik heb hem nu al een paar weken elke keer... achter elkaar elke keer op veilig zien komen. Ook vandaag? Ze schudde haar hoofd. Nee, vandaag niet. Ik moet je eerlijk zeggen, de kok... dat ik er vandaag ook niet op gelet heb. Ik heb van de week nogal wat zorgers aan mijn kop. Wat voor een auto heeft hij? De Ramse truus opnieuw aan mollige schouders op. Ik ken die ouders nooit uit elkaar. Ze schaafde op haar sloffen naar de schoorsteenmantel. Ik heb wel eens een kenteken, hier, op een papiertje. Dat heb ik vorige keer opgeschreven. Waarom? Zomaar omdat die vent me niet aanstond. De kok nam het papiertje van de Ram. Dat was van een hoekje van een krant gescheurd. De oude regisseur bekeek het kenteken en wees naar de telefoon. Mag ik, uh, maar even bellen? Toen de kok weer beneden kwam, droegen de broeders. Van de geneeskundige dienst het dode lichaam van Zwarte Annie op een brancard naar een ambulancewagen. Ze schoven haar naar binnen, sloten de achterdeuren en reden weg. De oude regisseur liep op Fledder toe. Zijn ze er allemaal geweest? Vledder knikte en overhandelde hem een plastic zak. Hier, hier heb je die stropdas. Ze slenderde vanuit het pijntje van Braamse trus over de achterburgwal terug naar de kit. Een leger van behoeftigen trok schuifelend aan de hoerkjes in het roze licht voorbij. Zwaart Annie was dood. De business ging door. Het was druk in de lange Niesel. Voor de checkshops vergaapten groepjes giegelende toeristen zich aan de wouden van kunstpenissen en opblaasvrouwen. Voor de piepshow stonden de mannen in de rij. In de Warmoestraat stapten de beide regisseurs de politiebureau binnen. In de hal voor de balie bleef de kok staan. Hij tastte in de binnenzak van zijn colbert... en nam daaruit zijn aantekenboek. Na enig nadenken scheurde hij een velletje uit... en gaf dat aan fledder. Hier, arresteer die man. De jonge reageur lag schacht op. Gerdes van Aardenburg. Hij keek naar de koek. Is dat de moordenaar? De oude reageur gebaarde wat vaag in de ruimte. Hij is verdacht. Braumse truus had gelijk. Gerdes van Aardenburg maakte een poederige indruk... De kok keek hem scherp observerend aan... ...had een bol rond gezicht... ...waarop in de groene ogen bijna achter rode opbollende wangen schuil gingen. De oude reuzeur had hem een enige uur in de cel laten afkoelen... ...voor hij zijn vervoer begon. U, uh, u kende Zwartani, opende hij voorzichtig. Gerardus van Aardeburg zwaarde. Ja, ik heb die hoer gekend, maar wat zegt dat? U hebt geen enkel recht om me hier vast te houden. Ik ben onschuldig en ik heb dat kind niet omgebracht. U kwam toch elke vrijdag bij haar... Hij knikte sinds een paar weken. Maar vandaag niet. Vandaag ben ik bij haar niet geweest. Ik heb ook een alibi. De kok schoof zijn hondenlief vooruit. Een alibi kan men kopen, als men rijk is. En als ik goed ben gereformeerd, dan bent u een gefortuneerd man. Gerardus van Aardeburg schudde zijn hoofd. Ik zeg geen woord meer, geen woord Voordat ik mijn advocaat heb gesproken. De kok knikte gelaten. Hij probeerde nog een paar maal door de ontkenningen van de man heen te komen. Maar toen dat niet lukte, liet hij van Aardenburg dat zelf terugbrengen en dacht na. Een half uurtje had hij een idee. Toen hij het uitgewerkt, wenkte hij Vledder. Ik had geholpen op een vlotte bekentenis. Maar die bekentenis, nu die bekentenis komt en juridisch gezien we ook geen been hebben om op te staan, bel de wachtcommandant naar en zeg hem maar dat hij van Aardenburg zijn spulletjes van de fouillering kan teruggeven en dat hij hem vrijheid stelt. Toen Vledder had gebeld, en de horen had neergelegd, vroeg de kok of hij hem wilde volgen Vrij snel daalden ze de trap af en liep het bureau uit Op de hoek van de heindjoek steeg met de kok staan Wat doen we hier? Wel, nou, wachten tot Van Aardenburg het bureau uitkomt En? Ik ben benieuwd of hij een stropdas om heeft Fredde keek hem niet begrijpend aan Hij docht door een stropdas toe en hem arresteerde De kok knikte Hij stak zijn hand in de zijzak van zijn colbert En trok eruit gedeeltelijke stropdas omhoog Kijk, deze, die, die had hij om van Adenburg liep het bureau uit. Op zijn vet gezicht lag een grijns. Het herde. Hij bracht een stropdas. En zijn stem vibreerde ongeloof. Om de mond van de kok spelde een flauw glimlach. Asteren maar opnieuw. Het is een stropdas om de hals van Zwartani. Ik heb ze in het kistje van de fouillering verwisseld.